Marjette Krol met het NOS Journaal. De EU-top van afgelopen week over economische steunmaatregelen in de coronacrisis is in ruzieachtige sfeer verlopen. Dat blijkt uit de reconstructie door de Spaanse krant El País en diplomaten bevestigen dat. De top verliep via videoverbindingen en de verwijten vlogen over en weer... waarbij vooral Italië en Spanje tegenover Nederland en Duitsland stonden... Zo weigerde premier Rutte om zonder voorwaarden het geld uit het ESM-fonds aan te spreken... waarop de Italiaanse premier Conte boos werd en hem gebrek aan solidariteit verweet. De Italianen en Spanjaarden vinden de Nederlandse zuinigheid in deze tijd vreed. De uitgestelde Olympische Spelen van Tokio worden in plaats van deze zomer volgend jaar zomer gehouden... van 23 juli tot 9 augustus, dat melden Amerikaanse en Japanse media... Als de data kloppen vallen de spelers samen met het WK Zwemmen en het WK Atletiek. Bij een verkeersongeluk in Eindhoven zijn vannacht twee doden gevallen. Een bestelbusje reed met hoge snelheid uit de bocht en botste tegen een boom. De 25-jarige bestuurder en een 24-jarige vrouw die naast hem zat zijn overleden. In de bus zijn flessen met lachgas gevonden. Of dat lachgas een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk, zegt de politie van Eindhoven. En de Poolse componist en dirigent Krzysztof Penderecki is overleden. Hij maakte veel muziek over de Tweede Wereldoorlog. Onder meer koorwerken over de vernietiging van de Joden. In de jaren 80 verzette hij zich tegen het communistische regime in Polen. En hij schreef onder meer een in memoriam voor de Poolse paus Johannes Paulus II. Penderecki schreef ook veel muziek en kreeg daar vier keer een Grammy voor. Krzysztof Penderecki was 86 jaar.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 I'm gonna start your F-Body Chef's Kom op, maar plotseling roep ze gil, dus ik zit in mijn nog.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 op het, uh, wat nu het uh, Gashuisplein is, waar vroeger het huis stond met de smederij. Even voor de luisteraars, hier op het Gashuisplein, want de oudere Zandvoeters dus, kunnen zich dat het herinneren. Het Gashuisplein werd gesplitst, Dat waren twee dat waren wegen. Twee, vroeger had je maar vier straatjes in Zandvoort: de Kerkstraat, de Baan, de Nobelstraat en. Uh,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 En nou, toen is het eigenlijk een beetje aan de gang geraakt. En uh, toen groeide ze een beetje uit een jasje hier in de smederij. Toen hebben ze een, een pand erbij gehuurd in de Koningstraat. Dat was een flink uh, be be nou, eigenlijk bedrijfspand. En daar hebben ze tot 56. Waar, waar ongeveer in de Koningstraat? In het midden aan de zuidkant. Oké. Okay. Ongeveer, ja, nou, iets achter het midden aan de zuidkant. Ja. En volgens mij bestaat het pand nog steeds. En uh, toen in... Uh, ja, toen groeiden ze groeide echt uit een jasje. Dus toen uh, is die...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 en vooral de beurzen vond ik natuurlijk buitengewoon interessant. Ja, we staan natuurlijk tot een middenbare school. Dus we spraken een beetje Frans en Engels en Duits. Dus uh, dat was natuurlijk niet Mijn vader niet. Die had een heel lagere school gehad. Dus ja, die, die sprak Duits uh, op een zich flamboyante wijze. Maar uh, uh, verstaanbaar voor de Duitsers. Maar <laughs> verder ging het ook niet. En, uh, maar hij redde zich altijd. Ja. En, uh, en, maar uh, ja, het was wel handig als er natuurlijk iemand bij was die een beetje Frans sprak. En als er beurzen waren in, in Parijs, dan ging ik mee. En uh, in Düsseldorf was ook handig.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 Er zijn een aantal houten die spreken en mijn vader spreekt en uh, iemand van het personeel spreekt, die biedt wat aan. En, nou ja, en dan, daarna uh, gezellige koud en, uh, en een beetje rondgang in de fabriek. En dan heb je, dat is natuurlijk het standaard repertoire, dat was niet anders daar. Misschien dat er een, een, iets meer houten waren dan, uh, dan gebruikelijk bij dit soort dingen, maar ja... Uh,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 Van, uh, van vlak uh, materiaal. Dat, uh, dat was de hoofdmotor. Kan, kan je wat beschrijven van de producten die, die met die machines <kuggen> werden gemaakt op dat uh, Nou, laten we zeggen de hoofdmotor aan machines die gemaakt werd toen, dat waren automaten, zoals ze dat noemden. En dat is dus een uh, soort van lopende band idee, waarin rollen plastic worden aangevoerd. Of die, die, hangen, die hangen aan de machine aan de ene kant. En dan worden karton, uh, magazijnen uh,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 Er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Hij had een verschrikkelijke Lola gehad. <laughs> maar je kan voorstellen, daar word je niet rijk van. <laughs> maar, hij was bezig. maar hij was bezig. Hij had een verschrikkelijke pret. Verschrikkelijke pret in. Kreeg hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke? Nou...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 pakt het achterbeen van het paard en slaat die hoefte weer onder. <lacht> het ezer. <lacht> Ik heb het uit bij zelf zelfverbaasd zien kijken. <lacht> Schitterend. En dan zo, nou, dag. <lacht> dat was echt uh, een verbijsterende ervaring voor die mensen. <lacht> ja. Boulevard Paulensloot. <lacht> ja. Komt iemand in zijn tenniskleding? <lacht> ja. ja, het was wel even een van de mooie... We gaan weer even naar de muziek. Ik op Tikal kwam, nimmer trof ik zo'n wende als dit oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij. Dan komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stickies uit de mond de wolken rook. Osliepen zij op olestook, spiekaud met hun tanden, geen parkeerplaats meer voorhanden. En dan sta je op de stoep, gleiom door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straten in de kroeg, waar Bollyans een biertje heist en de jukebox box voor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 So pretty. En door Bekkes schud ze knaar. Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst. Aan de bar blote borst. Het wijkgebouw dat te trillen. Als daar de gitaren gillen. Want de beatband uit de buurt. Heeft er weer een zaal gehuurd. Omer Jaap die trekt beneden. Zijn accordeon in twee.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 Uh, goed, uh, lieve luisteraars, uh, u bent uh, rechtstreeks verbonden met het live programma Zetten hem oud zandvoort. Uh, wilt u reageren, dan kan dat. 023 573 03 93, Oftewel 5730393. Uh, we zitten uh, live hier in de uitzending met Sjaak uh, Verstegen. En we praten over zijn vader en de Coolpit. Een buitengewone geschiedenisverhaal van een smid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 Bekenders antwoord, ja, ik heb geen idee dergelijke. De Zo'n de de bij de, de Culpit geweest. Ja. Bij de Culpit. Karel Krast die werkte voor wat. bij ons als jongetje, die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Culpit gewerkt. En uh, Arie Schaap en uh, Le Leen Paap en al dat soort figuren. Ja, dat, is, dat zijn voor mij allemaal hele bekende figuren.